Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Yuri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Verenigde Naties sluiten hun kantoor in Sri Lanka. Reden is een protestactie tegen de VN, georganiseerd door een Sri Lankaanse minister. Die is voor het VN-kantoor in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo in hongerstaking gegaan. Hij protesteert tegen het onderzoek van de VN naar mogelijke oorlogsmisdaden... tijdens de strijd van het leger tegen de Tamil-tijgers... VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft daar vorige maand een onderzoekscommissie voor in het leven geroepen. De minister en zijn aanhangers eisen dat de VN het onderzoek staakt en dat de beschuldiging van oorlogsmisdaden wordt ingetrokken. Ban Ki-moon vindt die actie voor het VN-kantoor niet aanvaardbaar. Hij heeft het hoofd van het VN-kantoor voor overleg teruggeroepen naar New York. Tijdens de botenparade van de Gay Pride volgende maand in Amsterdam vaart voor het eerst een Joodse boot mee. Het is een initiatief van een Joodse gemeente in Amsterdam. Thema van de boot is Shalom. De ongeveer 60 opvarenden dragen een roze keppel en de boot wordt versierd met een roze Davidster. De Joodse gemeente zegt met de deelname een krachtig signaal te willen afgeven in een tijd waarin wordt gesproken over lokjoden en lokhomo's. De organisatie van de Gay Pride is blij dat er na een christenboot en een moslimboot nu ook een Joodse boot meevaart. De Engelse scheidsrechter Howard Webb fluit zondagavond de WK-finale tussen Nederland en Spanje. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA besloten. Het wordt dit toernooi de vierde wedstrijd voor de 38-jarige oud-politieman. Webb was ook actief op het EK in Oostenrijk en Zwitserland in 2008... Hij werd toen na de wedstrijd tussen Oostenrijk en Polen met de dood bedreigd. De Engelsman gaf in de laatste minuut van de wedstrijd het gastland een strafschop tot grote woede van de Polen. Het weer aan de kust wat bewolking, maar het blijft droog. Morgen zonnig en warm met 25 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort zomerhit. ...is de zomer van ZFM. Met, Met nu... Alternative Op Op FM. Ja, daar ja. ja, zijn we weer. Ja, en we hebben vandaag geen voetbal. Gelukkig niet. Nee, het is een rustdag. Ja, het, je kan hier een toeter pakken. Maar ik moet opletten dat we dat niet te veel gaan doen. Want als we dat teveel gaan doen... ...dan krijgen wij... Lawaai. Lawaai. <laughs> Lawaai is nou net niet uh, wat we nodig uh, hebben, geloof ik. Uh, jij bent er ook weer, uh, Menno. Goedendag, want uh, Goedendag. Vor, vorige week uh, was jij op Rock Werchter. Rock Werchter was, ja. uh, ik moet zeggen, een ontzettend goed festival. Heel goed georganiseerd. Ja beter dan de pingpops en, uh, de, uh, van deze wereld zeg maar verdeel wat is er dan het verschil tussen, nou, het, de, tussen oh, het openbaar vervoer al naartoe is al prima je gaat er naartoe alles wordt geregeld busje staat klaar uh, massaproductie, ga maar door maar wat wil je met nou zeg uh, ja? 80.000 man per dag ah, nee, uh, daarnaast is... het programma beter het, uh, hoor. ga naar weg te volgend jaar uh, beter jij, als jij die Be luistert ga naar weg te. Beter als uh, onze uh, vrienden in Landgraaf, om het maar eens een uh, uh, flauwe woordspelling te gaan gebruiken. Maar we hebben hier ook nog iemand anders zitten. Kijk nou eens. Nou, uh, microfoon 3 uh, uh, gaat ook even open. Microfoon 3 gaat want... ook even open. Hoi! Uh, ja! En wie is dat? Dat is Jo. <laughs> ja, lang geleden. Ja, lang geleden. Uh, een van de, de, de voorlopers van uh, Alternative FM. Ja. Ja. Zo ja, nou, uh, een stijf... beetje geloof ik uh, dat, uh, dat jij samen met Marcus bent begonnen. Ja, en toen kwam Menno erbij. En met jou natuurlijk. Ja, ik kwam Menno erbij. En toen kwam Menno erbij. Toen ging het mis. En toen, en toen, ging ja, toen dacht ik: van, toen hier wil ik niet meer tussen zitten. Oh, nee. <laughs> nee, nee. Ik kreeg het druk met werk en zo. En uh, ja. ja, er ging te veel tijd in zitten, helaas. Soms mis ik het wel hoor. Dat mag je eerlijk weten. Maar... Ja, dat ja, ging uh, te veel. Uh... Bezoek jij ook nog wel eens een festivalletje? Zoals Menno dat regelmatig Nou, Ik zeg, doet? ik ben alleen maar aan het werk de laatste tijd. Dus helemaal uh... ja, geen festival. Ik red dat helemaal niet af. Ja, nee. Ik, zie, ik, ik zag af en toe nog wel eens een paar uh, foto's uh, voorbij komen op uh, een van die sociale media pagina's. Ja. Uh, waar jij met een aantal vrienden zeer uitdagend aan het oh. rondlopen was bij Mystery League. Maar uh, dat is dan ook dan het enige wapenfeit, eerlijk gezegd. Ja, nee, dat is ook alweer uh, twee jaar geleden. Is dat dus, zo? Ja, nee, ik heb de afgelopen jaar behoorlijk veel gewerkt. En uh, ja, ik probeer nou wel weer een beetje uh, mijn sociale contacten uh, <laughs> ja, te openen, zeg maar. Ja. Maar, ja. En wie weet gaat er we wel eens een festivaletje in. Borrelt er nog iets zoals wij nu zo bezig zijn? Zoiets van? Ja, dat zeg ja, ik toch. Ik mis Zouden... het nog steeds. Hoor. Uh, uh, we, het... Ik, zal, ik zal je ook eerlijk zeggen. De afgelopen weken is niet alleen binnen dit programma, maar ook buiten dit programma om. Heb ik ook nog interviews gedaan bij de singer-songwriters van de Grote Prijs van Nederland. Ja. Dat is uh, leuk, hoor. Oké. Okay. Ja, dat is heel leuk. Ja. En uh, daar zijn ook uh, aardigere wat dingen uit voortgekomen. En als ik nou geweten had uh, dat wij dus uh, uh, nou, wat, wat meer konden doen... dan zouden we dus ook daar wat uh, meer aan gedaan hebben. Uh, Menno. Oké. <laughs> <En, en, laughs> ja, okay. ja uh, kijk, want uh, er is nu ergens een kabeltje zoek. Dus dat betekent dat we weer ergens, uh, weet ik van wat, uh, ja, moeten gaan uitproberen. Ja, dat blijft, uh, blijft hiervan natuurlijk. Dat, uh, gezellig. Heb je, heb, heb en alternatief. Ja. Uh, <laughs> Ja, je zit nu alle het, kanalen uh, af te, te stropen. Het mocht niet paasen, maar... Overigens over kanalen gesproken. Uh, ja, ik zal maar even stoppen. Want, uh, want hij gaat uh, anders uh, veel te veel uh, beginnen. Maar uh, ja. over uh, kanalen gesproken. Luister even mee, want je zitten natuurlijk hier in een hele oranje interieur. Ik zat vanavond ja. uh, naar een een of andere tv, uh, naar een actuele te kijken. En daar ging het over uh, het signaal wat uit Zuid-Afrika komt. Dat wordt dan opgestraald via satelliet. 36.000 kilometer lucht in. En vervolgens weer teruggestraald. 36.000 kilometer weer terug naar beneden. Ja, dat duurt even voordat dat komt. Nou hebben we dan een aantal van die uh, mensen hier in dit land. Die hebben heel mooi uh, zo'n digitaal uh, televisie. Allemaal van het mooiste tot het mooiste. En wat gebeurt er? Ja, uh, er zit een vertraging op. in uh, de buren die analoog zitten te kijken. dat klopt. Die zit ja. juichen. Yes! En drie seconden, tien <laughs> seconden later. Dan uh, hoort uh, degene die met een digitale ja, op toetsen... Oh ja, erop. Op, uh, ziet het er mooi uit. Ja? Ik geloof <laughs> dat we al genoeg gekletst hebben, denk <laughs> ik zo. Dames en heren, het is 6 over 8. Oh, gaan we beginnen? <laughs> Tijd voor muziek. <laughs> hier is uh, Chef Special, geloof ja, ik. Ja, tenminste, he? daar is hij. Ah. <laughs> Chef Special, Hanesbeentje. Stond al in de studio hier. En we gaan uh, de finale vieren, dames en heren. We staan er weer in. Ja! Yeah!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 Dames en heren, hier op je radio... We moeten een beetje improvisatieradio, is het? Uh, want ja. uh, er is niet, niet zo heel erg, zeg maar... Wat we allemaal kunnen vinden aan oh. muziek en dergelijke, het is weer een beetje improvisatieradio, speciaal zodat je van ons gewend bent. Is het is het uh, dit, dit kan toch gewoon? Als je het gewoon aanklikt, uh, dan moet je het toch gewoon doen. Dat denk ik wel. Ga, uh, ga jij maar voor Oh even voor voor je Ga jij maar eventjes aankondigen wat dit is. Oh, leg maar nou, uit ik, wat ik, dit is. Ik ga, ik ga het proberen uit te leggen uh, als hij tenminste uh, zin oh. heeft, uh, als hij zin <laughs> heeft om, uh, om weet ik veel wat uh, te gaan doen. Uh, nou, we hebben in ieder geval een aantal bands hier over de grond gehad. Dit wat je net hebt gehoord. Ja, dat is leuk. Dat hoor ik. Uh, share, share special, die maar, hebben we. Dus, het maar even af. Share special, hebben we gehad. Uh, okay. Collars, uh, share special heeft gestaan op de uitmarkt in Amsterdam okay. Het afgelopen jaar. En wat ze ook gedaan hebben is uh, hier gespeeld. En later zijn ze zelfs bij uh, Rob Stennis geweest. Bij Stennis okay. Eetvermaak. Dat is leuk. zeg. Ja, ja. Uh, dat was uh, de Indecent Proposal. Dat zaten ze in. En toen spitsen wij onze oren. Want dan denk ik, hey, Chef Special. Die hebben wij dus hier over de grond gehad. Leuk was uh, dat wij uh, ook hier een, een soort akoestische setting uh, hier hadden. Dat ze dus uh, uh, speelden in een akoestische setting. En daar werden dus wat vragen gesteld. Ja, en eh, Joshua van Chef Special heeft nogal eh, echt zo'n attitude. Zo van, eh, <laughs> nou, eh, als het niet interessant genoeg is, dan stap ik wel op. Hè. Ja, ja. Eh, maar eh, dat viel dus vies tegen, want eh, op een gegeven moment eh, stelde ik een paar vragen. <laughs> Toen zei hij, nou makker, jij weet toch wel uh, je vak wel te verstaan? Nou. Ja, dat dus was een aardig leuk, compliment toch? natuurlijk. Ja. We gaan gewoon uh, een heen, heel jaar maar je, het samenvatten. Uh, ja, maar wat je, wat je nu op de achtergrond net een klein stukje gehoord hebt. Uh, dat is een band die wij uh, zijn tegengekomen tijdens de Rob Actaal Award. Een voorronde. En later hebben ze ook in de finale gestaan. Alleen het was de enige groep die met lege handen stond. Oké. Want ze hadden, voor, uh, ze hadden een eerste prijs, een tweede prijs, een derde prijs en een publieksprijs. En vijf bands. Nou, de publieksprijs ging naar Display. De derde prijs ging, geloof ik, naar... Die we ook uh, Palalaka, geloof ik. Of, nou ja, uh, of, of Wave Serum. Maar uh, We hebben ze alle twee hebben we hier in de studio gehad. En de winnaars, dat waren... Um, ...Ethereal. En die hebben we hier ook gehad. Oké. Okay. Niet... Ja, ik heb een hoop gemist, zoals maar ik ethereal, zo hoor. Zeg maar. is dus een metal band. Maar die kunnen we natuurlijk hier niet uh, plaatsen. Nee, dat uh, dat gaat natuurlijk moeilijk. En die okay. band die, uh, die de publieksprijs uh, heette, was Display. En de band die dus... Nu aan het woord is, die stond met lege handen, dat was Gangster. Oké. Okay. Helemaal. Ja dames en heren, dat was gangster op jouw radio, alternatief FM, zfm Zandvoort. We zijn nog steeds levend, samen met Jaap Koper en Jo. Die is er ook nog. Hoi. Hoi. <laughs> <laughs> en Marcus ook nog, hoor. Dan ja, ook en Marcus, zeggen. ja, oh ja, die is uh, die is wederom gekeerd. Ja, ik heb gewoon Marcus een plek ingepikt, gewoon. Ja, Marcus. <laughs> Marcus is uh, de onmiskenbare schakel in dit uh, programma als het gaat om de techniek voor de band. Ja, daar is je goed in, ja, toch? Is je heel Altijd goed in. al geweest, toch, Marcus? Ja, ja. Alleen, nou, waar is ja, de band, Marcus? Ja, weet ik niet. ja, dat weten we ook niet. Nee. We hadden afgesproken met een band, maar de band is helaas niet komen op dagen Het is de eerste keer in ons bestaan dat dat gebeurt. Welke band had jij dan Dead vanaf? Unity. En dat is een metalbandje, niet heel erg like, ja, subtiele ja, dat... muziek, zeg maar. Oh, ja, van die rock roll gasten. <laughs> oh, ja, nou ja. Het is ook vandaag eigenlijk officieel de tweede donderdag in de maand. En dan had je natuurlijk hier scheurende gitaren verwacht. Ja, en die zitten er nu even gewoon niet in. Dus helaas voor die mensen die nu even zitten te, te luisteren. Ja, die zitten er waarschijnlijk wel in, maar dan niet live. Nee, maar uh, <laughs> overigens uh, was jij er wel ooit vies van? Van een beetje goede, harde Gitaarmuziek. Je hebt toch wel, met mijn programma uh, Tuurlijk, maar voor de mensen die nu niet weten... Kijk, ik weet het wel, maar de luisteraar weten het nog niet. Nee, hebben zich toch het niet het goed geluisterd uh, vond, de afgelopen jaren. Ja, maar goed, je hebt misschien een nieuwe... We hebben een nieuwe nou. schade, dus, uh, <laughs> <laughs> we, uh, Nou, je blijft <laughs> je altijd wel houden van vette gitaarmuziek natuurlijk. Maar ja, het is de laatste ook wel een beetje rustigere muziek geworden. Toch wel? ja. Komt zo... dat ook omdat jij misschien een jaartje ouder wordt? Een jaartje ouder? <lacht> nee, ik kan, je weet elkaar altijd van verschillende stijlen muziek, maar ik zit de laatste tijd nogal veel naar ambient te luisteren en zo voor een beetje mijn gemoedsrust, zeg maar. Dan nou, moet je even op je koptelefoon, moet je even horen wat je, want, want het, dit is echt, uh, nou, dit is ook wel een beetje, jou, hoor dit. Ja. Ja. Wat zeg ik, het blijft altijd fijn om te horen. Ja, Ranger Kids of Machine. Ja. Zeg, nou, we draaien dan. Alweer, hè, lekker. Ja, de techniek gaat niet zo heel lekker vandaag, maar uh, daar komt hij weer. Check running right out, boom, boom. Down. They rally round no family, with a pocket full of shells. They rally round no family, with a pocket full of shells. They rally round no family, with a pocket full of shells. Weapons, not food, not home, not shoes, not need, just feed the war cannibal animal. I Walk the corner to the ruffle that used to be alive. Track to line, they to lie and move them. They don't gotta burn the books. They just remove them. While arms warehouses fill as quick as themselves. Rally 'round the family. pockets full of shells. Rally 'round the family. With a pocket full of shells. They rally 'round the family. With a pocket full of shells. They rally 'round the family. With a pocket full of shells. They rally 'round the family. With a pocket from the shop Winnaar. En dit keer zijn het. Hey! <laughs> Eén team in doel, oranje, maakt me blij. En pas uit het midden naar rechts buiten en flanken de box. En ik hoor een laat Maar één winnaar en dit keer zijn het wij. Eén team, één doel, oranje. Maak me blij. Wereldkampioen in 2010, geloof je niet, je zult het straks zien. Wij wensen natuurlijk onze jongens hartstikke veel succes aankomende dus, uh, zondag trouwens. Leuk liedje trouwens die Gunther en de Zijnen hebben gemaakt over Oranje. Zo ook alweer? Drie weken terug alweer, hè? Ja, de, ah, de laatste keer dat echt hebben. De laatste iemand... keer dat, dat wij hier live muziek in de studio hadden. En we moeten er afscheid van nemen. <lacht> Wat <lacht> erg. Maar het, ons ontslaat er niet van, Menno, dat wij dus weer twee mensen hebben... Van een band uh, Jij weet wie het zijn Ik weet dat ze Jos en Sven heten Dat zijn volgens mij de backbones van de band Als ik het zo uh, zou zien Want uh, zo nou, zien ze er wel eigen... uit hoor ik, ik kan alles natuurlijk vertellen Maar het is beter als jullie het vertellen Ze zitten op de ik bank even plaats maken. Ze zitten notabene op de bank Ja jullie horen gewoon in het veld te staan dat zal ik in het oh, ga uh, Ze gaan, oh, ze gaan uh, bij elkaar zitten. Dat wordt ook heel gezellig volgens mij. Uh, ja, hem, Sven en Jos. Uh, ja, stel ja, jullie voor, wie, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Want ik word. Uh, ja, ik heb het gehoord net van Menno. Wat, uh, welke band? De band Dead Unity. De Dead Unity? Death. Dead ah, Unity. De, als in zijn de dood. Dood. Dead Unity. Oh ja, ja. dat klinkt ja. erg... Uh, positief. Positief. Ja, <laughs> <Zeker. laughs> oh, Wat goed. voor soort metal is het dan? Want het is de, de, de tweede donderdag uh, van de maand. En dat staat meestal in het teken van de donderse donderdag. Dus ja, uh, nou, brand los. Het is niet echt metal. Het is uh, denk ik meer... Uh, Je mag de... ietsje dichter bij de microfoon komen. Het, het is meer in de richting van de hardcore punk. Uh, hardcore maar. punk? Uh, in... in ja, met invloeden van Metal inderdaad. Ja. Zijn jullie ook, uh, want uh, ja, we hebben hier uh, legendarische bands hebben we hier al uh, gehad? Als uh, bijvoorbeeld uh, Blot, uh, Bring on the Bloodshed bijvoorbeeld. Ja. Die moeten jullie wel degelijk kennen, denk ja, ik. Ja, dat zijn maatjes van ons. Ja, nou Zeker. ja, en dan hebben we nog 21 uh, Gun Salute. Hebben we ook uh, hier. Uh, ik ik schud ze wel even uit, uit mijn mouw hoor. Dat uh, zijn er <laughs> maatjes van ons, maar daar willen we ja. wel mee spelen. Sp Spartan. Kennen we ook wel. Kennen jullie ook? Ja. Zijn er zijn ook uh, toch wel uh, jongens die uh, de, dat uh, goed weten uh, aan te pakken. Nou, uh, vraag ik me af, wat is jouw rol precies binnen Dead Unity? Ik, uh, ik ben de knappe kop. Jij bent de knappe kop? Ja, ja. denk ik wel. Toch, hè? Ik wist het Ja, uh, goed, dat, dat, daar laat ik me niet over uit. <laughs> dat is nee, de... ik, uh, ik doe de vocale. Jij doet de vocale, dus uh, uh, Groenten? Ook. Ook. Die hebt er wel een beetje uh, de stem uh, wel voor, vind ik. Ja, nee, dat is gewoon. Uh, dat heb ik al jaren. <lacht> ja? ja, maar dat uh, goed. Oh ja, en uh, als laatste contact. We hebben we ook gehad. Contact. Dat is een corporate metal band is dat. Ja, ja, ja. De overdrijvende ja, ja, ja. trap van ja, ja. Industrial ja. te lachen doen. Ah, ja. Ah, ja, okay, ja, ja, dan ja. moet je niet te hard op de microfoon zijn, <lacht> maar dan hoort ja, iedereen. Bijnaar, ja. Maar goed, dus, die hebben we dus ook gehad. Uh, Sven, ja, jouw rol. Ja, microfoon weer ietsje. Draai. Goed. Ja? ja, maar draai maar even heen en weer. Dat maakt niet uit. Uh, stoor je niet aan die oranje slingers? die nee, zijn nee, hier. Nee. Uh, ben je, je voetbalfan of niet? Nou, ik mag het wel graag kijken, ja. ja uh, wat denk je zelf? Voor uh, zondag? van nee, jou natuurlijk. Mag ik gaan winnen? Nee, Kijk, je, je, uh, Dead Unity, hè? Volgens mij, volgens mij is het nog niet helemaal nee, een unity binnen de Ik heb ze gisteren gezien, maar ja. het wordt wel moeilijk, denk ik. Ja. Ja. Ja. Die Duitsers speelden ook als een drama, dus... Dus zo hebben die Nederlanders nog niet gespeeld hoor. Het toernooi nee. nog niet. Dus uh, ik nee. denk dat die Spanjaarden toch wel een borst nat mogen maken. Maar goed. Ja, ik denk het ook. Uh, jouw rol binnen de band. Ik Terwijl ben gitarist. Er... Jij bent gitarist. Ja. Dus uh, de man van de, de scheurende loops en, en noem maar op. Ja. Dat, uh, dat ben jij dus. Ja. Uh, uh. Ja, nou ja, hardcore punk. Dat zei uh, Jos net al. Uh, ook iets met vocalen? Doe je dat Nee, dan? nee. Ik ben de enigste binnen de band die dat juist niet doet. Niet? Nee joh, ik heb uh, in één nummer drie, drie zin, wat is het? Drie woorden. Ik vergeet oh, drie, zo. wel, echt Ja, drie woorden. Ja. Oké. Okay. Uh, maar, uh, hoe groot is je verder? Zijn jullie, jullie zijn niet met z'n tweeën alleen. Ik denk nee, dat er nee, nog nee. twee mensen erbij zitten, ja, verwacht ik zo. Twee stuks. Twee stuks. Twee stuks. Een bassist en een drummer. Ja. ja. Nou, dat zal ook haast wel, ja. Goed, straks hoor je muziek van, van Dead, Dead Unity. Unity. Maar nu hun vrienden hier, op donderdag. Ja. Op alternative FFN, dames en heren, bring on the bloodshed, man, fighting! Mag je hier ook? Ja, tuurlijk mag hier ook! Dus de donderdag eindelijk officieel begonnen. Doorstarten meteen naar de band die er vandaag in de studio is: Dead Unity. Heerlijke muziek voor in je huiskamer. en lekker genieten. En dan op een gegeven moment ben je hem gewoon helemaal kwijt. Dead Unity, dames en heren. Kilder studio of zoiets dergelijks. Uh, Dead Unity. <laughs> Unbreakable Chain. Ik, ik, zit, ik, zit, ik, ik word net door, uh, door uh, Jos uh, ingefluisterd uh, uh, van hè, wat er allemaal uh, tegenwoordig in die Hardcore scene gebeurt. Uh, ik had het net over pogo, maar ik geloof, uh, Joris, dat dat alweer een beetje. Ja, dat is Pogo, dat is inderdaad een beetje jaren 80. Ja. ja, dat is een beetje inderdaad jouw straatje. Ja, ja, ik, ik ben een product maar, van uh, de jaren 80. Ben je meen... zo jong? Nou, ja. nee. Ja, ja, toch nog wel hoor. Ja, ja nou, ik ben ja. van de jaren 60, maar ik ben groot geworden in, uh, in, met de muziek van de jaren 80. Dus, uh, ja, dat bedoel ik. Dat hè? Bedoel met. Uh, Jij toch ook, Joris? Met mensen als metal... Metallica en uh, noem maar op. En uh, oh ben jij. Uh... Nou, ik ben van de jaren zeventig. Oké, okay, uh... maar dat geeft niet. Nou, zei jij net. Uh, Pogo is uit. Hoe heet dat nou? Want ik zit op Google. Ja, en, uh, dit... ik zit, uh, hoe heet dat? De sommige mensen noemen het mosje. Het is eigenlijk violent dancing. Violent is... dancing? Hoe schrijf je dat? Ja, dat zoals je het op zijn Engels schrijft: he. Violent. Uh... <laughs> violent en dan uh, dancing? Dancing. Okay. Oké. Ja, het staat er verroest. Het staat yeah, er nog mooi, hè? Ja, ik vind het ontzettend wel. Oh, ja, staat kijk, nou, roest. ik ga zo. Even kijken, hardcore, Mosh the Violet Dance. Yes. Dat is uh, geplaatst uh, door iemand uh, in 2007. Is dat nog steeds een beetje in ja. dat Violet Dansen? Nou, dat is uh, echt uh, meer een deel tegenwoordig, denk ik. Uh, ja. Het gaat wel ruig aan toe, uh, soms. Ja. ja. Nou, gebeurt dat bij jullie ook? Nee. Niet. om een voorbeeld te geven. Hey, bij ja. ons staan mensen hoofdzakelijk gewoon te kijken en stil. Ja, maar, wat Om een om voorbeeld te geven, dit is van dan Werchter, dan we uh, Violet Dancing, zeg maar. Wat ze, wat, ja. Dit is een van mijn oorlogswonden. Die was iets groter, maar het is best grappig. Dus jij bent naar het front geweest. Jij zegt dus dat je naar Rock Werchter bent geweest, maar dat is eigenlijk het front. Ja, Daar ben bij jij sommige geweest. bands wel, ja. ja. ja <laughs> het gaat dan niet om het geweld, het gaat om de kick. Huh? Daar gaat het om. Ja, maar als je o, o, o, lekker zit te dansen, je gaat keihard onderuit, dan, maak, dan heb je nog wel eens wat uh, kansen dat je jezelf op moet pangen. Ik heb meegemaakt, van de ene kant naar de andere kant ja, dat hoort er ja, echt bij. Maar dat hoort, dat, dat, jo, dat maar eh, Paul heb jij dat ook gedaan? Of niet? Ja, ja, ik heb ook wel de morspit meegemaakt. Ik sta meestal voor de morspit, omdat ik natuurlijk een vrouwtje ben. Dus uh, uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> ga weer gasten terugduwen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah, ja, maar goed. Uh, dat is dus nu uh, gewoon uh, de trend. Of ja, ja dat, blijkt, dat is een dat is duidelijke zaak. Ja, bij, jullie dus dat... dus hmm? bij jullie gebeurt het dus niet? Bij ja, jullie gebeurt dus niet? Het gebeurt wel eens. Ja, ja, nee. Ja, het nog, nog, nog niet, niet. <laughs> uh, is dat uh, omdat uh, dat, dat, dat, mu dat muziek nog uh, voor jullie nog te onbekend is of, uh, ja, ze zeggen wel eens onbekend maakt uh, onmint nou, ik, ik denk dat het ook een beetje aan uh, deze kant van het land uh, is ja? want in Eindhoven hebben we gespeeld en daar gingen mensen wel gewoon helemaal los. Ja, ja, los, zeg maar. En hier staan mensen een beetje met hun armen over elkaar te kijken. Zo van, is dit het nu helemaal? Ja, ik zit nu met mijn armen over elkaar. Ik ben bang om voor lul te staan, denk ik, of zo. Ja. Maar volgens ja, dus mij, ik staat heb wel een het idee... Ja, ja. Nou, dat staan wij toch ook, dus dat maakt ja. het helemaal niet uit. Maar toch heb ik het idee dat het hier veel sterker uh, leeft, uh, die muziek die hier gemaakt wordt. Nou, ja, ja, ja. oh, uh, is ik hoor, dat bullshit? Ik hoor ingefluisterd door onze bassist dat jullie eens wat leuke uh, muziek moeten gaan. Oh, uh, nou goed. Uh, goed. Uh, <laughs> leuke muziek. Ook, leuk, ook uit het, trouwens uit het zuiden des lands, textures. Ja? Ja, met nieuwe zangers, met nieuwe toetsenisten, zijn ze weer door het land. Maar dit is een oude zanger. <laughs> Op de laatste plaats, go! So got of every art Mooie, dit. Mooie. Oldschool Megadeth Hangar 18. Van allemaal well, rest in peace. Zij stonden laatst, de Big Four, eindelijk op het podium in Polen. Stonden ze bij elkaar bij Metallica, en Megadeth, Antrek en Slayer. Allemaal op één podium. Emma Ivo van Diamond Hand te spelen. Nou, dat lijkt me best wel een unieke ervaring. Wat uh, jullie? Want ja. jij bent wel een oldschool gast van, uh, van de Megadeth, zei je net. Uh, van de uh, vuggen, van hè? Iron Maiden, hè? Uh, oh ja, Iron Maiden, ja, oké. Okay. Ik had gezegd van de Iron Maiden. En Megadeth, ja... Het is een beetje het uh, zielige aftreksel van Metallica. Ja, ik vind wat, ik vind het wat... zielige aftreksel. Hoe je het zegt eigenlijk, het ja, eigenlijk? Eigenlijk hebben ze gewoon de junk eruit gegooid voordat ze wisten dat hun zanger een alcoholist was. Ja. En uh, ja, toen kwam de bassist onder de bus. En, uh, <laughs> ja, toen was het een uh, band hey, maar, die alleen maar ballads maakte. Uh, uh, ah, fijn, Metallica en de notendop. Toch? Dus. Dus. Hup, in één keer. Ja, die bassist was wel echt tof, die Cliff Burton. Dat, ja, die uh... van ons ook. Die luistert. Die luistert? Weet bedankt. je wat? We zetten gewoon een heel leuk toepasselijk achtergrondmuziekje op. Oh. Uh, Wasted Year. Sorry, Maiden. Oh, ja, oh, dat Geweldig. Kijk, dat is ook goed. Kijk, dat, dat zijn betere nummers. Gewoon even aan de achtergrond. Want uh, hoe, uh, jullie band, hè? hoe zijn jullie ongeveer begonnen? Wanneer zijn jullie begonnen? Uh, Ooit. Moet ik daar antwoord op geven? Ja, jij bent, jij bent het gestart. Uh, ik ben de... Oké, okay, uh, Dead Unity is eigenlijk uh, voortgevloeid uit uh, de band Splendid69. Uh, waarvan de gitarist. Uh, ik en onze drummer nu uh, uit voortkomen en uh, zo zijn we ja, twee jaar bezig rommelen met wat bandleden. en Uiteindelijk zijn twee jongens tegengekomen zoals Sven en Maarten. En ja, we doen nu al twee jaar zeg maar, wat we nu doen. Nou, dat gaat ontzettend goed, want waar, waar hebben jullie allemaal gespeeld tot nu toe? Want Koninginendag, uh, uh, daar ken ik jullie dan weer van. Koninginendag in Haarlem bij de pitcher. ja. Altijd ja, dat feestje. Was, was wel de slechtste trouwens. Dat je, was heel slecht hoor. En toen vond ik jullie al goed. Moet je je nagaan? Ja, en uh, Dat is echt heel slecht. Dat zegt meer over jou dan over ons optreden. Ja, dat denk ik ook. <laughs> <laughs> Niet omdat ik, dat, dat muzikant eigen was, maar echt alles ging stuk daar. Ja, dat, ja maar jullie hebben het wel creatief opgelegd, want ik zie jou op een gegeven moment zag ik je blaren door de, door de microfoon heen die iemand anders in de band vasthield, of in het publiek. Ja, je moet af en toe toch wat doen en er zaten al wat biertjes in, dus ja, dan... Uh... Maar het was wel gezellig, ja. Het was wel een topfeestje, ja. zeker, zeker. Ja. goede Goeie bands ook. Ja, Bring on the Bloodshed voor heen. Bring on the Bloodshed. Uh, nee, nee. Juni, ah, ik vond uh, bivak. Bivak. bivak. ja, ja was hey, leuk. Oh, van die namen, Bivak. Ja, dat, ja, jij zit met je oren te klappen. Hè? Ja, dat, dat, dat is uh, ja, een beetje sludge-core uit uh, Haarlem. En dat zeg je ook heel veel, <gacht> niet? Nee? Ja. Komt, zeg maar komt uit de Stoner-familie, uh, ah, als ik het beledigend uh, zeg. En dan ga je weer eigenlijk een beetje naar de, de Queens of the Stone Age. Nou, ja, ja, gaat jouw belletje in? Nee, nee, nee Ma maar, maar dan harder. Maar dan vroeger. Ja, volume op 10, het liefst 11. Precies, een beetje zoals. Maar dan. dan, dan, maar, dan, dan ik je hem niet nog eens een keer helemaal aan het begin zetten, want we zitten er wel heel gezellig overheen te praten. Wacht even, want ik zie ook even, zit ook even naar de tijd te kijken, want dit duurt vijf minuten. Nou ja, maar we gaan de Wasted Years pas het tweede nummer helemaal draaien, dames oh. dus en heren. We gaan eerst nog een lekker nummertje van jullie draaien, want Blijf jullie zijn hier niet plan. helemaal uh, voor niks, zeg maar. Nee. Nee, wanneer spelen jullie weer? Wanneer spelen wij weer? Ja. De bedoeling was op uh, een festival dat onze bassist heeft uh, georganiseerd bij... Uh, hoe heet dat ook weer daar? Flinties! Flinties. Flinties. Ja, ja, dat is het. Uh, een beetje. Maar, met... maar daar zijn er wat. Uh, ja, haak en oog aan, dus dat is even afwachten. Een uit ja, moet... de kleine. Een uit Wigwam is. Ja, wanneer, we, wanneer moet dat plaatsvinden dan? 31 juli. 31 juli. Ja. Ja. En dan weet je ook wat meer bands die daar gaan staan en komen. Bring on the bloodshed. Bifak, 13 curves. Uh, dat hebben ze net genoemd. Het was city einde burning. van de maand. My City he? Burning. Uh, oh, die zijn leuk. Nou, een, een heleboel stil screaming, stil screaming, stil screaming. ja precies, hele goede bands in ieder geval. Een stuk of uh, 28? Nee, minder. Minder? Ja, minder. Okay. En dat allemaal op de zaterdag, aan het eind van deze maand, in de Flinties in Harlem. Ja, als het allemaal goed gaat wel. <laughs> ja, maar het is wel een, een beetje een best wel goede line-up, zeg maar, want het is... Uh... Dat was ook de bedoeling, maar uh, ja. Nee, maar ja, wat zijn de aardig de ogen, hallo, wil willen ja. het weten? Nou, vooralsnog gaat het gewoon door denk ik, maar uh, ja. Flint is die uh, hield een beetje tegen maar goed. Ja, Flint is misschien, ja. Ik heb wel eens, ja Flinties, een, ze hebben altijd een beetje ruzie met de gemeente en Ja dergelijk. precies, het is een ja. ding, denk ik. Maar goed, ik hoop dat het goed komt en anders gaan we het gewoon ergens anders organiseren, maar organiseren doen we het wel denk ik. Of de pitcher, ik denk dat uh, de pitcher er altijd wel klaar voor is voor dat soort mooie uh, festivals. Ja, maar die is festivals. denk ik net te klein daarvoor, ja. dat is toch gewoon een café. En ja, als dat is je een beetje een festival neerzet, dan moet je toch een beetje zaaltje hebben. Laatste vraag voor dit uur. Uh, wat is de topste gig die jullie ooit hebben gespeeld? Uh, denk maar met Agnostic Front. Oh, oh, echt nou, met ik vond het beurt bij de, de Sun ook tof. Oh, ja, ik, vond, Sun, ja. ik vond uh, N201 met Brink de Bladje, vond ik ook erg gezellig. Ja, dat is altijd gezellig. Ja, de, het ah, was, uh, was een leuke avond. Maar je Hoe komen jullie dan lekkant? bij Agnostic Front? Uh, gevraagd door uh, iemand uh, die dat organiseerde. <laughs> ja, zo, dat is best wel een grappige entry. Heb je ook hun ontmoet en dergelijke? En, ja. want volgens mij zijn het best wel doet. dude. Uh, ja, ja, heel Zo we... relaxed dat ze alleen maar in de bus zitten. Ja. En er als uitkomen als ze uh... spullen eruit moeten, of hun zelf eruit moeten. Maar, maar die jongens die toeren al 25 à 30 jaar bijna, dus... Ja, op een ja. gegeven moment is de lol er wel vanaf. Ja, nou, <laughs> nou, niet de lol er vanaf, maar ben je meer op jezelf. Je hebt het allemaal wel gezien. Ja, precies. Jullie hebben een videoclip opgenomen en dat gaan we twee uur over hebben. Want het gaat over dat nummer Untouchables, uh, Dead Unity, mooie plaat, ik heb Dead Proof hier in mijn handen, die kan jij ook, zeg maar, van de band krijgen, bestel het op de website, denk ik. Ja. Precies, hier hoor je Untouchables van, ja, Dead Unity.